Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De explosie bij het Drents Museum in Assen was het werk van criminelen. Die hebben verschillende archeologische topstukken gestolen. In het Drents Museum was een tentoonstelling met Roemeense goud en zilverschatten. Onder de gestolen stukken is onder meer een gouden helm uit de 5e eeuw voor Christus. De Roemeense premier Tjolaku zegt dat de gestolen stukken zo snel mogelijk moeten worden teruggevonden en teruggebracht naar Roemenië. Hij vertrouwt erop dat de Nederlandse autoriteiten de zaak snel oplossen. Er is nog niemand opgepakt voor de roof.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 130 mensen zijn aangehouden na een actie van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam. Aan het begin van de middag gingen tientallen demonstranten, iets voorbij het voormalige ING-kantoor op de Zuidas, de buitenring van de A10 op. De politie greep direct in. De literatuurprijs De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar de Belgische schrijver Bart van Loo. De voorzitter van de academie, oud-minister Bussemaker, heeft dat bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de jury bereikt Van Loo door zijn aanstekelijke manier van schrijven een zeer breed publiek. Van zijn boek De Bourgondiërs zijn meer dan 400.000 exemplaren verkocht.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 Je hebt het hoorde je op de Zandvoorts Radio met uh, Geronimo. Welkom terug. Het de derde uur weer van uh, dit radioprogramma Zandvoorts op zaterdag. Tegenover mij uh, Marco Tamis en Dolly Tempierik. Uh, ook goedemiddag uh, nog steeds uh, in de studio. En Dolly, ja. we krijgen een drukke uh, uurtje, geloof ik. Hartstikke. Ik denk dat ik maar naar huis ga, hoor. Ik kan niet aan, hoor. Nee, nee, nee, nee. Wat gaan we allemaal doen dan? <laughs> nou, we gaan straks eerst even luisteren uh, naar onze Marco... Die heeft weer een mooi stukje proëzie meegenomen. Dus dat gaat hij ons vertellen. Uh, dan gaan we weer even contact zoeken met Piet Pijpers... die natuurlijk aanwezig is bij die voetbalwedstrijd Purmerend-Zandvoort. Om te zien of toch dat tweede doelpunt van Zandvoort er nou nog in is gekomen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat zou mooi en zijn. En heel veel luisteraars met ons. Uh, als we Piet hebben gesproken... dan schakelen we snel weer door... naar een mooi muziekje uh, van onze Rob. Naar Randall Lawson... vanuit de Pit Report. Want die heeft ook allerlei... Belangrijk en spannend nieuws. De 24 uur van Daytona. Jazeker. En uh, alles ja. daarover, de nieuwtjes, uh, die ga je zo horen van uh, Rendell Lawson. Ja, van het ja. uh, roddelcircuit. Dus van het roddelcircuit. Ja. Nou ja, als iemand uh, racerij uh, begrijpt, dan is het uh, Rendell wel. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen zo, zo meteen. Zo is het. Zo ja, is en uh, tegenover mij. Marco, Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Ja, het uh, is volgende week de uh, week van de Proezie. Ja, van de poëzie, hè? De poëzie? Ja, ja. Oh, ik zeg ja, wel ja. Vandaag is poëzie. Zo, zo, ja. zo, zo ja. ben ik er al aan gewend. Uh. Ja, ik ga dus, het me uh, niet <laughs> allemaal toe-eigenen. Nee, nee, het scheelt heel weinig. Maar uh, ja, de week van de poëzie. En uh, wat gaat er in die week uh, zo gebeuren? Dan week gaan we films dat? kijken, Rob. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar zijn, zijn, ja, er, dan zijn, dan. Er, zijn er bijeenkomsten dat er uh, mensen. Uh, de, de, de poëzie hebben, de voorleesmiddagen. Ja. Dat er ook voorgelezen wordt, voorgedragen moet je dan zeggen natuurlijk. Uh, ik geloof dat er in de bibliotheek uh, wat staat te gebeuren. Oké. Okay, in ja. de week van de poëzie. Dat is en, mooi. En uh, rond 14 janu februari, he, Valentijnsdag. Uh, dan, dan gebeurt er ook wat. Ook allemaal in de bibliotheek. Maar dat, daarover later meer. Daarover later meer. Uh. Ja. Dat, uh, ja, maar dan zit je niet meer uh, bij ons in uitzending. Of uh, nee. wil je even extra langskomen daarvoor? Oh, ik dat ik geloof ik dat het thema jou wel op het lijf geschreven is, hè? Uh, welk thema? Van de, <laughs> de Poëzie Week. <laughs> ja, natuurlijk. Lijfelijkheid. Het. Ja, ik ben er uh, bijna mijn hele leven al mee bezig. Met lijfelijkheid? Ja, ja. Nee, ja het begint langzaam te worden. <lacht> zo, oké. <okay. lacht> nou, nou ja, maar vandaag hebben we weer een stuk uh, proëzie. Ja, en romantisch. Zo hè? vlak voor de, de week van de poëzie hebben we proëzie bij ZFM. Ja. En het is een uh, romantisch stuk. Ja, ja, ja. Het is, uh, ik heb het ooit wel meegemaakt, maar het, uh, ik heb tegenwoordig geen vriendin. Dus uh, het is uh, ook fantasie. Een fantasie, een ja. Proëzie, fantasie. Ja. Wat ik in je fantasie zie. Kijk, helemaal goed. Ja, dan <laughs> moet je wel Fanta drinken dan natuurlijk. Ja. Oké, okay, nou we gaan hem uh, beluisteren. Komt hij aan hè? Alles met jou. Met jou wil ik nog altijd wakker worden in onbekende steden. Zonlicht anders in kamers binnen zien vallen dan thuis. Nieuwe geuren ontdekken op drukke markten in verre landen.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 Wauw, dankjewel, Marco. Nou, wat een uh, prachtige ode. Prachtige voorgedragen ook uh, op de radio. Ja. Mooi. Uh, ja. ook, uh, staat deze ook trouwens uh, in de bundel uh, van jou? Ja. Uh, de Ja, Jazeker, het vuur. Dus uh, die kunnen mensen nog steeds uh, bij de Bruno ook halen? In nog de, uh, steeds. En dan, ja. euh, dan hoor je. Ja. Echt, dan de, ik ben meteen de klus kwijt. Hè. Lekker, ja. lekker. Nou ja, je had het ook over. Uh, over uh, I love your uh, smile. Uh, uh, zeg maar net uh, in het uh, ja, ja, ja. In het stuk Traorie kwam het even langs. En vandaar dat ik denk: van nou, deze gaan we dan draaien erachteraan. Ja, ja. Vind ik wel mooi. Mooi hoor. Genies. Wat mij betreft, een van de betere platen van Billy Joe is uh, deze Your Only Human. Volgens mij echt uh, iets uit uh, 1983 of zo. Zometeen gaan we weer naar uh, Permanent Toen. De tweede helft is inmiddels daar gestart. Uh, permanent SV Zandvoort. Er zal nog steeds 0-1 staan, dat horen we zo dadelijk van uh, Piet Pijper. die uh, de wedstrijd voor ons daar vanmiddag uh, volgt. Maar eerst gaan we nog even een nieuwe single voor je draaien. Hier is de nieuwe ronde and I Believe in Love. I'd like a house, a picket fence in a small town And I'd like you to be there Yeah, I'd like you to be there Watch us grow old, because I know Deep in my heart that I really want to be there Really wanna be there two worlds apart, yet somehow we're gonna get there. Somehow we're gonna get there. No distance, too far for my heart to reach. Nieuwe single van uh, de Nederlandse band Ronde en I Believe in Love. Altijd een uh, mooie joehoe. We gaan naar het sportveld van Permanent. Daar is Piet Pijper aanwezig voor de tweede helft van uh, de wedstrijd. Ja, Piet. Nogmaals goedemiddag. Hoi, hier ja, ja. zijn we weer. Hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? veranderingen in het, uh, in het uh, veld, of niet? In ieder geval is er, zeg maar, Lafayette Boom die was geplaceerd voor de rust. Die is inderdaad in de rust vervangen door Jelle, Jelle daan. Dus, uh, maar het is veel erger. Dat, uh, inmiddels is het een kwartier gespeeld en we staan 1-1. ik was een voorzet van, uh, van, een, van, van Purmerend. Ik wou zeggen, want we zijn in Purmerend. ...en uh, die, ja, die, die werd niet goed weggewerkt... ...en uh, afst ter afstandschort onhoudbaar voor de keeper is 1-1 geworden. Dus we zijn inmiddels dan uh, zeg maar... Ja, ...18e minuut 1-1... Uh, ja, dus inmiddels zijn onze wissels er wel een beetje doorheen, denk ik. Dus, en we, ja, we het punt sterker, ...maar we geven het nog niet op. Dus... Nee, maar ja... ja het, het kan gebeuren natuurlijk, maar we hebben nog even te, te spelen toch, Piet? we hebben, dus, uh... en, en, en, en we hebben een paar fitte jongens erin, leuke jonge jongens. Dus ik heb er nog wel vertrouwen in. Het wordt inmiddels ook wat, wat donkerder allemaal. Je ziet ook dat ze licht aangestoken zijn. Het is weer zo'n kerstavond, zo lijkt het wel. Ja, ja. <laughs> maar het moet nog een half uur en er staat 1-1 en uh, ik, zodra er wat is, meld ik me. Is, is het goed, Piet? En uh, bij ons is de zon ook weg, hoor, dus... Uh... Dan oh, okay, uh, wordt word het ook meteen een stukje kouder. Nou, succes daar ja, ja. en we spreken elkaar weer, hè? Oh, oh, oh. oh wat? Ja. Wat? Nee, het was een doorbraak van, uh, van uh, Purmerend. Ja? Yeah? En het is een, een clash tussen de keeper en de, en de speler. Bal in de goal, maar de scheidsrechter keurt die, die hem af omdat de keeper oh. aangevallen is. Okay. Dus het blijft 1-1. Ja. Oké, okay, gelukkig maar. Tot zo. Oh, tot zo. I'm ah! Break. De vermiste vrouwen uit het Bentveld en uiteraard de pit reporter. We combineren het allemaal maar eerst nog even deze. Imagine me in you. I do I think about you day en night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together. If I should call you up, invest a dime. And you say you belong to he's me. It is my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 Even twee uh, gauwe oude achter elkaar. En als Koegi en Soe draaiden we deze. de Turtles en So Happy Together. Ja, en toch moeten we daarachteraan een uh, trieste nieuwtje melden, uh, Dolly. Ja, zeker. Want uh, sinds donderdag werd natuurlijk een, een dame vermist, Monique. Daar zijn heel veel oproepen over geplaatst op Facebook. Maar uh, sinds, sinds donderdag was dat. Hè, is ze vermist, ze was even wat wandelen. Maar we hebben slecht nieuws. Het, het lichaam van haar, uh, van de 64-jarige Monique, is gevonden. En ze is overleden. Um. De midden, de, haar lichaam is vanmiddag in de vaart langs de Noordschalkwijkerweg in Haarlem gevonden. De brandweer heeft haar uit het water gehaald. Er is geen sprake van een misdrijf. La, zo laat een politiewoordvoerder weten. En uh, hij voegt daaraan toe dat ze iedereen willen bedanken die informatie heeft gedeeld. En zij wensen en wij met hen, de nabestaanden, heel veel sterkte. Dankjewel voor uh, dit uh, nieuws. Ja, jammer genoeg, of jammer genoeg. Helaas, uh, triest nieuws uh, dus ja. uh, over uh, Monique. Maar uh, ja, dan hebben we wel weer het geluk dat het geen misdrijf is. Want uh, als nou, dat ook dat nog dat zou gebeuren... dan zou het heel zuur maken, hè. Ja. Dan is het uh, dubbel zuur. Ja. Wij gaan iets heel anders doen, want het is uh, half uh, vijf geweest. Hè. Normaal kwart over vier, maar hij komt ja. er recht aan, hoor. CFM, Race Radio, Bit report. Bit report. Ja, Rendel Lozen. goedemiddag... Ja, goedemiddag. Een hele middag. Niet uh, live vanaf het theater van de Autosport, maar uh, waar is u? Nou, ik zit nu uh, in, uh, ja, in een heel klein dorpje naast Amstelveen. Bij mijn schoonmoeder schroefjes in de muur te plaatsen. Jongens, ik wil mijn winkel terug. <laughs> ja, je, je wordt wel aan het werk gezet dan. Uh, zo, uh. Ja, nee, ik heb mijn zusje, die heeft een heel lijstje. Ik heb vrienden, die hebben heel lijstjes. Ik heb nog nooit zo'n druk leven gehad. Ja, en houdt de radio je ook nog be bezig? Want, uh, ja, maar dat is goed. Dat is goed. Ja, wekelijks ja, natuurlijk dat is de Pit Report. Ja. En we hebben nog uh, andere speciale uitzendingen die eraan gaan komen. Maar, uh... Ja, ik heb begrepen. Er zijn wel allemaal datums, worden er geprikt. Op komen. <laughs> Ja, ja. Dus, uh, Heb je er ja. wel wat over te zeggen of uh, prikken wij gewoon een datum nou, en dan uh, nou, moet je nou, komen? Hij mag prikken, maar de eerste datum die het prikt is dat ik in Monza. Dus dan moet hij wel even een stukje gaan rijden. Ah, oké, oké. Okay, okay, okay. Nou ja, een hey, stukje ja, rijden is ook uh, Daytona en daar is uh, de ja. 24 uur race. Ja, daar is de 24 uur van Daytona. Dat begint, uh, de, de, de, de jongens, en het is daar s'nachts ook nog heel koud. Dus we maken er maar een wintereditie van, zullen we maar zeggen. Dus er zit een dikke jas aan. De, de Daytona, 61 auto's aan de stad. Wauw, wat een ja, veld. En, en, en daarbij heel veel Nederlanders. Dat, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Hè? En uh, die Daytona, jongens, dat is een mooi bondveld... van allemaal dikke auto's en uh, hele gekleurde auto's. Uh, altijd al, ik zeg altijd, altijd wat vrolijker dan... Uh, uh, dan, dan uh, Le Mans. Daar zijn de oudere altijd een beetje saai. In Daytona zijn ze alle, alle klutjes van de regenbouw, zullen we maar zeggen. Oh, dat dus is dat leuk. Is ja, zeker. Ja. ja, je hebt het over dus, Nederlanders. Welke Nederlanders uh, hebben we zo op het uh, veld staan? Nou, we, we hebben sowieso een uh, paar klassen daar. Hebben, in principe hebben ze daar vier klassen uh, in, in de Daytona. En dat zegt een heleboel mensen niks. Maar de dikke klasse is de GTP-klasse. Dat zijn echt hele dikke jongens met Le Mans-achtige prototypes. Uh, daar zitten drie Nederlanders in. Het is een klasse, jongens, met allemaal dit zijn fabrieksjongens en een paar uh, privéteams. Um, en daar rijden onder andere Porsche, Cadillac, BMW, uh, Lamborghini en Acura. Nou, um, die Acura, dat is een nieuwe auto voorringer van de Zander. Die is natuurlijk vorig jaar bij uh, Cadillac ontslagen. He. En die gaat nu met Acura proberen die 24 uur te winnen. Um, Robin Vrijs, die uh, is denk ik een van de grootste kanshebbers van de Nederlanders. Die, die rijdt voor BMW. En uh, Tijmen van der Helm, die zit in een, een knalgele. Ja, het is echt kanariegele Porsche 93. 63 uh, rijdt hij. Uh, dat zijn natuurlijk wel de drie jongens die uiteindelijk voor de prijzen moeten gaan vechten. Uh, maar het is een heel competitief uh, gebeuren Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En 24 uur, het is natuurlijk op een kwartje kan je verliezen. En uh, onderdeel van een kwartje kan de auto een auto stuk maken, zeg ik wel maar. Zeker. En hoe gaat dat? Heb je ook, uh, ja, je hebt steeds uh, coureurswissels. Uh, maar hoe uh, gaat dat uh, tijdens die 24 uur? Nou, er zijn een paar teams normaal daar soms wel met vier of vijf mensen op één auto. Maar een aantal teams uh, gewoon met drie. En dan vind ik het nog steeds watjes hè. Want uh, in de jaren zeventig, onder andere Gijs van Lennep, uh, met, uh, met Marco. Uh, uh, die, uh, die reed bijvoorbeeld echt uh, gewoon, uh, zeg maar, met z'n tweeën de hele 24 uur. En nu met z'n drieën, nou dan kan je meer slapen en dan ben je watjes in mijn ogen. Het moet met twee ook kunnen, maar in, in de vorm van veiligheid minimaal drie tegenwoordig. Soms vier, sommige auto's zelfs vijf. Dus uh, het, is, uh, uh, uh, ja, uh, uh, het is wisselen. En uh, uh, ze moeten heel veel denken en heel veel banden wisselen. Ja, dus we hebben ruim 60 auto's en dan nog uh, ja, zeg maar gemiddeld 4 uh, coureurs of zo. Of drie 3, 4 ja, coureurs. Ja. Dus ik heb een het er is, kijk, <laughs> Ongelooflijk. <laughs> ja, en we, we missen wel iemand. Hè? Het, hij heeft uh, de naam Verstappen van, uh, van achteren. Ja, nou ja, die doet het alleen nog op simspelletjes. Maar ik denk wel dat in de toekomst Max uh, dit ook wil gaan doen. Uh, of, of met zijn eigen team, of bij een fabrieksteam. Maar die gaat komen, hoor. Die gaat komen. Want uh, het, het is wel zo, hè, deze 24 uur. Daar rijden 14 ex-Formule 1 in mee, hè. Wauw! Dus, uh, dus het zijn er heel veel, hè. Er zijn heel veel rijders die oh, toch in Formule 1 gereden hebben. Uh, sommigen maar één wedstrijd, maar ze hebben toch de Formule 1 gereden. Die zitten wel in die antunes en, en dat zijn geen kleine namen, hoor, maar, uh, uh, onder andere, uh, als je kijkt, uh, Dani Kiviat, die is natuurlijk bij Toro Rosso en Red Bull zat, en die loopt Max eruit dus, het uh, Ja, uh, dat, is, dat verhaal ken je, doen. hij is vervangen, <laughs> zeg maar. Uh, ja, ja. Zeg maar vervangen, ja. ja. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld uh, Pasco Verle, rijd die rijdt oh, mee, ja. uh, die heeft vroeger bij Menor en Sauber gereden. Klopt. Sebastian Boudet, Paul ja. uh, Pauliesta Force India. Oh, wauw. Gertrude Vittipaldi, een grote naam, gisteren was nog een heel. was, de, was de oom nog op tv. Uh, Gertrude Vittipaldi in Haars, rijdt daarmee. Uh, 269 rijdt deze man, Philippe Massa. hij wauw, hé. Roman Grosjean, nou, die kent hij niet, dat is die man die uit het vuur liep. Ja. Die rijdt ook natuurlijk de 24 uur. Is hij helemaal uh, goed hersteld trouwens? Van, uh... ja, ja, ja, ja. Die is uiteindelijk wel met een beetje uh, littekens op zijn handen goed, uh, goed vanaf gekomen. Gelukkig. En nog steeds wel. Uh, nou ja, bad boy Kevin mag Kevin Ja. Hé, hey, johs. Van ja. Aars. Hij is daar. Uh, we hebben Jake, uh, Jack Aitken, die heeft ooit één wedstrijd uh, in plaats van de Lewis Hamilton uh, gereden toen hij ziek was. Ja, klopt. In de Mercedes. Dus, dus uh, Brennan Hartley, dat was toch een rijden. De Bill Stevens, kent helemaal niemand meer. Reet voor Caterham, kent helemaal niemand meer. Maar er zijn wel jongens die uiteindelijk allemaal formuleet gereden hebben. Eh... Uh, Kobayashi natuurlijk, ja, wat zei Kobayashi? Ja, ja, maar, ja, maar het is uh, dus niet zomaar even, even een race daar op uh, Daytona. Het is echt nee, wel. Uh, dit, als uh, dit, dit, dit soort uh, ex uh, formule, oud Formule 1-coureurs uh, daarin meerijden... mee rijden, dan, uh, dan heeft het uh, toch wel een grote status ook, hè? Ja, met want die wil je winnen. En die is natuurlijk al een hele lange start. Het is de 61ste editie. Hè? Dus ze het het rijden wel al een tijdje. En uh, het, het is altijd wel een strijd geweest met heel veel Amerikanen Maar er rijden ook steeds meer Europese rijders daar. Uh, we hebben natuurlijk in feite ook uh, met onze Nederlandse die Dondje, Nicky Katsberg rijdt er, rijdt er natuurlijk ook mee. Uh, Job van Uitert. alle Nederlandse jongens. Uh, Jeroen Blekenmol heeft in het verleden daar heel veel gereden. Uh, dus uh, het is wel ook het is een beetje denk naar de man. De tweede 24 uur die je wel gewonnen wil hebben. Ja. Dus uh, dat, dat zijn, en ik zie natuurlijk ook heel veel fabrieksteams. Als uh, Porsche, Cadillac, BMW en uh, Lamborghini daarin stappen als fabrieksteams, uh, daar, dan wil dan, je daar gewoon bij. Esper Marti zit er als fabrieksteam bij. Lexus er uh, als fabrieksteam. Uh, Fortis er met een busstang. Ja. Dus en, ook de fabrikanten zien er toch wel eens een hele grote wedstrijd. En het uh, GT-team GT van uh, Max uh, Verstappen, die rijdt ook uh, mee uh, met 24 uur dan? Uh, nee, nee nou, die zit op de sim. Maar volgens mij zit er geen T-team van de Max zit er niet bij. Tenminste, ik heb ze niet op de lijst gestaan. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> nee, dan gaat hij zelf, zelf weer rijden waarschijnlijk. Uh, op ja, dan gaat hij zelf weer rijden, ja. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, dat hele simrace wat zij doen... is natuurlijk in feite echte 24 uur wedstrijden. Want je mag er ook geen foutje maken. Maar ja, het gevoel tussen op zo'n simulator zitten... dat kunnen die jongens beter. En echt in de auto is toch een beetje anders. Dan komt er toch wat meer kijken, een beetje mooi. Er is alleen maar de geur. Van de remmen en dat soort dingen. Ja, ja zeker. er een beetje bij. En, uh, maar de G-krachten dan... die voel je wel met de simulator, toch? Of ja, niet? Als sim nee, als je een gewone simulator hebt niet. Als je zo'n ding hebt wat er op en neer gaat, dan ga je dat wel voelen. Maar in de gewone simulator zit je, je kan laat je uit een rietje te drinken en zit je gewoon te rijden. Ja, wat, de, de Red Bull uh, 19, uh, die is uh, één exemplaar uh, als uh, simulator uh, gemaakt. En die is ja. echt helemaal te vergelijken met die Red Bull 19. En die is nou gefuild voor, uh, voor het goede doel met de handtekening van uh, Max erop. Oh, maar dat is waarschijnlijk zo'n ding wat helemaal uh, op en neer gaat. Ja, helemaal complete auto uh, is ja, het dan in ieder ja, geval. Ja, dus, ja, dat, kan niet meer, dat kan je niet meer vergelijken met de, huistuin, de huistuin, uh, simulator die thuis aan de keukentafel staat, zeg maar. Ja. Uh, die, die, dat is wel een heel ander verhaaltje. En daar, daar krijg je ook inderdaad als je rent dat je ervoor wordt geduwd. En als je de hoek op gaat dat je nekje meegaat. Uh, dat zijn serieuze. Kijk, die, die simulator die bij de, de F1-team staan. Dat zijn ook serieuze dingetjes hoor. Dat is niet. Uh, dat kan je bij hem niet vergelijken. En wat je wat je bij Siggo zag bijvoorbeeld in de studio? Ja, maar dat beweegt beweeg de stoel niet. Dat niet? Oké. Okay. Nee, dus dan, ja, dan heb je ook geen gevoel dat de hoek om gaat. Jij ja, ziet ook die beeld, maar dan gaat je hersenen toch anders mee, mee op. Ja, ik, ja, ja. Eh, Ik heb vroeger bij het uh, bedrijf Fokker heb ik in een uh, echte uh, flight simulator gezeten. Nou, daar ben je goed misseling in hoor. <lacht> in je <de> verkeerd landen. <lacht> ja, dat wil ik uh, echt geloven. Ja, en als je daar buiten stond, was het heel indrukwekkend. Toen dan zag je die hele kopplit van dat vliegtuig. Ik zag je alleen maar om het die hydropische slangetjes en toestanden op en neer gaan als een rekkenhuis. Dus uh, ja. dat, was, dat was sowieso indrukwekkend om te zien. En uh, zo heb je ook echt race simulatoren natuurlijk met de auto's. Ja, zeker. Ja. Hey, en nog één vraag uh, voordat we gaan afsluiten. Want we ja. hebben we alweer uh, ruim negen minuten achter uh, oh, de kies Ja, wat een klesmeer. Ja, maar je bent natuurlijk onlangs gestopt met uh, Autopassion uit uh, Beverwijk. Ja. Hoe ja. is het daar nu uh, in het uh, Beverwijkse? Heb je alles al uh, uh, zeg maar uh, leeg daar of? Uh, morgen, gaan we, uh, vers, uh, gaan morgen gaan we de raceauto's allemaal Dan gaan we vier raceauto's morgen gaan we de weg halen en uh, op uh, andere locaties zetten. En dan uh, staat er buiten een koffiezetapparaat, staat er niks meer. Helemaal dus, niks meer. Ongelooflijk. <laughs> Nog meer. Nog alle, re alle rekjes ook weg en de. Alles is weg. Alles is weg. Dus uh, uh, nee, dan is het echo in de toekomst, zullen we zeggen. En dan gaan ze februari, heb ik begrepen, beginnen met het pand te slopen. Uh, tenminste, de binnenkant gaat er helemaal uit, want het, het hele pand blijft natuurlijk wel gewoon staan. En dan gaan de muren eruit en dan wordt het een, een hele grote gymzaal. En uh, dat wordt allemaal bij de sportschool betrokken. Die wow, Gaat. Dus uh, er, komen, er komen hele andere activiteiten daar. Ja, je zeker, kan... zeker. Hey, nu, nu werden de mensen moe voor mij, nu moeten ze op de toestellen. Ja. Hey. Maar Rendel, je had wel altijd een veilig plekje daar, <laughs> toch? Ja, dus, uh... top, top plekje. Ja, top, plekje. top plekje. Heel plekje. Heel veilig, ja, heel veilig. Z zeker weten. Nee. Ja, super, super, super locatie. En uh, ja, het boek is gesloten. Ik heb van de week heb ik de kassa die 30 jaar dienst heeft gedaan. En ik, ik, zag op... langs komen. Oh. ik zag hem loskomen. Ja, ik zag oh. hem voorbij komen. Ik heb hem in Klinko gegooid bij, uh, bij zo'n depotpunt En uh, hij, hij is groen af, afgevoerd, zullen we zeggen. Uh, en uh, ja, ja de, uh, ik zat er nog aan te kijken. Ik denk, na 30 jaar, er zijn toch wel honderdduizenden uh, autootjes uh, langs hoor Zullen we maar zeggen, in die, in die 30 jaar. Ja, dus, uh, bijna collectors items. Zou die ja, zijn, eigenlijk, ja. eigenlijk kon hij in het museum in ja. Maar er, echt een bikkeltje met echt allemaal oude techniek erin. Hij valt wel vandaan. Hij, hij kwam thuis uit halen bij Captino vandaan. Dus, oh, uh, op, op de zeilweg Op de Zijlweg. Zijl, Zijlweg, <laughs> Zijlweg, ja. Ja. ja. Daar kwam hij vandaan. Dat klopt. Ja. Oh ja, daar kwamen toen al die kassas vandaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, allemaal, ja, ja. allemaal met zijn stikkertje ja, ja. erop. Uh, ik weet het wel. Uh, kwaliteitje dus, hè? Ja, nooit, nooit fout gezagen. ja Ik heb gewoon verkeerd op Haar geslagen, maar hij heeft het altijd gedaan. Altijd. Top, hè? Ja, ja, ja ik, ik moest af en toe een lintje vervangen... maar die deed ik op plaats kon ik die lintjes niet meer krijgen. <laughs> hele, die in die <laughs> dus een uh, wikkeltje. Ja. Ik heb een wikkeltje genoemd. <laughs> ja, gelijk heb je. <laughs> die, die, die auto's die je over hebt... Hè? of nou, over... die zeg maar over, overgebleven zijn... Uh, ja. Gaat daar nog een bestemming voor komen? Of uh, sluit uh, gewoon ja, op je dat vertellen. ze heel veel geld waard zijn? Uh, ik ga je vertellen, er is helemaal niks overgebleven. Want alles is verkocht. Alles ik is verkocht? Een, uh, ja, ik had op een gegeven moment, ik, uh, ik zie mezelf niet zo heel erg meer op beursjes gaan staan... of via internet verkopen. Ik was er helemaal klaar mee. En er is een uh, opkoper gekomen. Die zei, uh, jonge jonge, die zei, ik, uh, ik ga dit aandurven. En die heeft de laatste uh, 3.500 uh, stuks modelautootjes... 1,43 heeft hij meegenomen. Wauw. En, uh, dus, uh, uh, en die belde me later op, ik weet niet waar ik aan begonnen ben, maar dit zijn wel heel veel autootjes. <laughs> ja, ja, dat ja. zijn heel veel ah, autootjes, ah, klopt. Ah, Prettige wedstrijd. Ah, ja. Ja. Eh, ja. Nou, ja, maar het is wel mooi, <laughs> mooi voor jou, dan dus. sluit je het gewoon helemaal af uh, daarmee. Ik uh, heb uh, helemaal geen één autootje overgehouden. Eentje voor mezelf en die staat thuis en de rest is alles weg. Dus uh, dat hoofdstuk heb ik ook echt helemaal echt afgesloten. Oké, okay, maar wij gaan uh, gewoon lekker uh, met de, de radio uitzending door. Ah ja, joh, uh, het zijn aftellen. Hè. Het het seizoen komt eraan. Precies, over een paar weken ja. zijn we alweer aan het uh, voorbereiden. Aan het voorbereiden. En, en die auto's die worden half februari of zo toch? Uh, ja, dan gaan we eens even kijken of, of er nog een beetje leuke kleuren, kleuren gaan komen. Dat soort dingen. Dat het weer een beetje spannend wordt, want ik vond het, het laatste jaar best wel een beetje saai. In die van Berlijn moeten er meer kleurtjes in. Ja. Dus ja, ja, in Londen worden ze allemaal tegelijkertijd gepresenteerd, toch? Is, dat is ja, toch definitief? Ja, en nee, nee. eentje is waarschijnlijk al een beetje gepresenteerd. Het Piotor die had een uh, printje op zijn bureau liggen. En er was een foto gemaakt en dan zag je het printje hè, en, en, en dan kon je heel goed zien dat de Alpine was heel erg roos met een klein beetje blauw. Oh, dus we gaan het zien. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Dus als dat, als dat het ontwerp al is, dan weten we dat we die auto weten hoe het eruit gaat zien. Oké, okay, ja, het verbaast me niks uh, dat uh, ja. roze weer terug is. Uh, zeg maar. Ja, kijk, en Ferrari hebben we ook gezien. Hè. Uh, Lewis Hamilton met een hele knalgele helm in de Ferrari was ook een, een, een, een puntje bij de eerste testritten. Ja. Daar is, daar is ook heel internet over gevallen. Onze Don. Onze Don die kwam aanlopen bij, bij Ferrari. Bij Ferrari. Uh, ja, uh, jongens, we gaan gewoon een mooi seizoen maken. We, we, ik, ik denk dat het een ontzettend leuk seizoen gaat worden met al die jonge wolven. Dus we gaan, we gaan, we gaan het afwachten. Zeker weten. We hebben de zin in. Dankjewel, Rendel voor uh, vandaag weer en een hele fijne zaterdagavond. Hier Jullie ook. Oké, okay, dankjewel. Jo. Dag, Rendel. Dag, Rendon. Hoi. I will carry you home.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 days, these nights, I'm changing my mind, my, my mind is set on you, I'm not afraid to say it, to say it's true. Use us every time We were California dreaming Our whole I fit in that car Didn't have a bed to sleep in we kept each other warm under a ceiling full of stars These days, these nights, I'm changing My mind, my, my said on you I'm not afraid to say it To say I do Every time you know I will carry you home Die waren dat en uh, Wood Light lijdt to you moeten nog wel even bellen natuurlijk met Purmerend uh, zit ik in keer te denken. Oh, dat is een lekker. Op voor, uh, ja, daar ben ik heel lekker op <laughs> tijd bij. Ik denk die. ik ben wat ik, ben, ik uh, mis wat, maar uh, ja, we hebben natuurlijk uh, de 1-1 uh, uh, uh, gelijkstander gemeld. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Purmerend uh, dan uh, uitgespeeld en uh, ja, of, dat, of we echt uitgespeeld zijn, dat is dan uh, maar de vraag. En dat gaan we even stellen aan uh, Piet uh, Pijper uh, die daar uh, vanmiddag uh, aanwezig is... om daar verslag van de wedstrijd uh, te doen. Ondertussen kan ik vertellen dat uh, Fred Heij misschien ietsje later is vanwege autopech. Sterkte, Fred, als je dit hoort dan hopen je, je snel in de studio uh, te zien. En uh, uiteraard hoor je gewoon na vijf uur wel entertainment voor you. Daar gaan wij uh, voor zorgen. Maar eerst gaan we kijken of we verbinding kunnen krijgen met uh, Piet Pijper uh, daar... Uh, op, uh, ...op het veld uh, in uh, Permanent ...voor uh, het verslag van de wedstrijd. En we halen Piet uh, meteen uh, in, de, in de uitzending... ...dan uh, weten we hoe ver het er uh, mee staat. Uh. Ja, Piet, goedemiddag, nogmaals. Ja, ja, oké, okay. ja, Piet. Piet. Oh, Piet is even weg, wacht even. Hoor. deze Piet! Ja, hier is Piet. Ja, gelukkig. Ja, eindelijk uh, verbinding. Sorry dat het even wat uh, later was... Maar uh, ja, hoe is het daar, uh, Piet? Nou ja, niet goed hè, niet goed. We hebben natuurlijk in de 25e een strafschop tegengekregen. En dat werd 2-1. En daarna is het wel, we proberen wel aan te zetten. Maar we, we hebben niet echt de kans om die gelijkmaker er echt in te schieten. We zijn in de laatste drie minuten aanbeland, denk ik nu. En we proberen alleen in de aanval te zijn. Maar, maar ook die, die de termren komt af en toe gevaarlijk uit. En daar is ook maar de kans dat daar nog een doelpunt valt. Oh nee, net niet. Sander gaat er in de aanval op zoek naar de gelijkmaker. Dat is een gelijkmaker. 2-1-80 wat ik zeg. Beetje ongelukkige strafschop. Ja. Maar was het ja, man... wel terecht uh, dat hij gegeven werd? Nou, ik zag... Hey, hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh. Ja, ik sta langs de lijn, het hoor je, en er is een uitballet niet. En de man van de tegenpartij vlagt uiteraard, hij is uit, man. De lijn is nogal dik, maar hij was er niet overheen. Kijk, dus zo, uh, ja, zo, zo kunnen we ook winnen natuurlijk. Het, ja, helemaal ja, ja, nee, goed. Ik begrijp dat wel hoe het gaat op, ja. laat op zo'n laatste minuten, Maar het is dus ja, het is, we staan achter. En dat is natuurlijk niet goed gelet op de stand van de ranglijst. Helemaal niet. Maar nog, we hebben nog, oh, oh, nog in de aanval. De Pas Vries geeft voor voor de goal. Hoge bal. En dan maar die grote mannen. Oh, nee, we schieten hem weg. Daar niet pakken. Ver en ver het ziet er niet blijft... best uit, uh, Piet, als ik nee, dat zo hoor. Nee, nee, de signalen zijn niet de goede kant op. Nee. Dus 2-1 achter met nog één of twee minuten te spelen. Het is wel spannend, maar... Oké, okay, uh, we houden de nieuwsites in de gaten voor de uitslag van de wedstrijd. Ja, maar het ziet er naar uit dat we helaas weer een wedstrijd gaan verliezen... naar de mooie winst. Ja. Echt de hele mooie winst van vorige week natuurlijk. Ja, dat was een hele mooie overwinning. Zeker. Heeft Edo vandaag weer verloren. Die hebben weer verloren vandaag. Dus die zak ook verder weg. Maar goed, wij hadden gewoon deze punten hard nodig. En zeker tegen deze boek. Die stonden vier punten voor. En nu uh, worden het er zeven. Het is niet anders. Maar, zeker. Nou, maar nog, we gaan nog even door. het. dankjewel Piet voor je verslag. Oké. Okay. En uh, tot de volgende. Oké, okay. hoi. Dat was, uh, ja, helaas uh, Dolly. Uh, de ja. wedstrijd toch uh, waarschijnlijk verloren. Jammer, hè? Jammer. Heel jammer. Dankjewel ja. voor je bijdrage vandaag. Je oh, hebt het tas eh, ik, al ingepakt, oh, ja. ja. Ja, ik heb al ingepakt. Ja. Ik ga lekker gaan naar huis de hond uitlaten. Snel de hond uitlaten. Ja. Koken? Eten? Uh, koken weet ik niet. <laughs> ik denk dat ik uitgekookt heb. Oké, okay, ben. Uit, je bent uitgekookt. Ja, ja. ja dat uh, verwachten we wel van je. <laughs> ja. Nou ja, zometeen veel plezier met Fred. Hij is er zometeen weer met Entertainment View. Kan ietsje later worden. Voorwege dat hij uh, met autopech langs uh, de kant uh, staat. Maar we gaan nog een uh, plaatje draaien voor het nieuws. Dat is de nieuwe Sean West...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 nou. Laten me nou Ach, laten me nou. me nou Ik voel me soms een vreemde Dus ik vraag je, laat me los en laat vrij me los. Ach, me nou Laat me nou